Kees Groot met het NOS-journaal. De Republikeinse voorverkiezingen in Florida met overmacht gewonnen. Hij kreeg 46% van de stemmen. Zijn grootste rivaal, Newt Gingrich, 32. De andere kandidaten, Rick Santorum en Ron Paul, volgen op flinke afstand. Door de overwinning in Florida maakt Romney een grote kans... om de Republikeinse presidentskandidaat te worden. De VN-veiligheidsraad blijft verdeeld over een reactie op het geweld in Syrië... Er is geen besluit genomen over een ontwerpresolutie... waarin het geweld tegen demonstranten scherp wordt veroordeeld... en waarin wordt aangedrongen op het vertrek van president Assad. Vooral Rusland is tegen de resolutie... en vreest voor een burgeroorlog in Syrië... en voor buitenlandse interventie, net als in Libië. De Amerikaanse minister Clinton zei dat het tijd is... voor een duidelijk signaal aan het adres van Assad. In Rotterdam zijn vannacht acht flatwoningen ontruimd vanwege brand. Drie mensen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis... De brand begon in een wietplantage in de kelderbox van de flat in de deelgemeente Delfshaven. Greenpeace is vannacht gestopt met een actie in de haven van IJmuiden onder meer vanwege de kou. Actievoerders blokkeerden sinds gistermiddag een groot visserschip. De organisatie vindt dat megaschepen de wereldzeeën leegvissen en wil dat staatssecretaris Bleker zijn beleid aanpast. In Amerika is een geluidsopname gevonden van Otto von Bismarck, de eerste rijkskanselier van het Duitse Rijk vanaf 1871. De opname zat in het Edison-archief. Er staat veel ruis op en het gesproken woord van de ijzeren kanselier is nauwelijks te verstaan. Op de opname uit 1889 zingt Bismarck ook een studentenlied en het Franse volkslied. Het weer, het is helder en koud. In het oosten liggen de minima rond min 11 graden. In het westen vriest het een graad of 5. Vanmiddag veel zon, het wordt ongeveer min 3 graden. Door de matige noordoostenwind kan het kouder aanvoelen. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4, daarna Amsterdam, voor dijk 3, de A9 richting Amstelveen bij Raasdorp 5 kilometer... Een ongeluk aan de westkant van Amsterdam, vanaf knooppunt Nieuwe Meer naar knooppunt Koenplein op de A10. Er staat 4 kilometer van knooppunt Koenplein, de linker rijstrook is dicht. A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug, 3 kilometer, daar is de spitstrook dicht. A12 Utrecht-Den Haag-Centrum, Haag 3. Op de A13, de Haag richting Rotterdam, langzaam rijden tussen knooppunt Diepenburg en knooppunt plein. Op de A15, Gorkum richting Rotterdam, bij Sliedrecht, 3 kilometer. Op de A15 Rotterdam Breda, bij Rotterdam Feyenoord een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht, zowel op de hoofd als op de parallelbaan. Er staat 4 km file achter. Richting Hoek van Holland op de A20, bij Spaanse polder en aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht, file vanaf knooppunt de Brechtseplein 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, pakt, delícia, je delícia. me me pakt, ai, se eu te pego, ai, ai.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 Você me mata ai seu se te pego ai ai seu se te pego delícia delícia assim você me mata ai seu se te pego ai I'm Like it. Damn, damn, damn, Let me put my phone on the guitar. www.zfmzandvoort.nl Hell Uit met metre We're z